Dan voel ik, dit is leven. Ik heb maast geen centen meer, dat heb ik iedere keer. Maar toch ga ik een feestje geven. Voor mijn vrienden waarmee ik wil gaan beesten. Dat is in tijden niet gebeurd. En geloof wat als ik zeg, en dat min ik heel oprecht. Dat wordt